Jan van der Putten met het NOS-journaal. De mohammed Cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders gisteravond aankondigde, is alweer voorbij. Het bericht op Twitter, waarmee hij de wedstrijd gisteravond nieuw leven inblies, is verwijderd. Vanochtend meldde Wilders dat er een winnaar is: Mohammed, met daaronder een afbeelding. In een toelichting aan de NOS zegt Wilders dat het punt dat hij wilde maken gaat over een Pakistaanse geestelijke. Die had twee fatwa's tegen Wilders afgekondigd en hij komt daar volgens de PVV-leider mee weg. Ten noorden van New York zijn in het huis van een orthodoxe rabbi vijf mensen neergestoken. Twee van hen zitten slecht aan toe. De dader was bewapend met een kapmes. Enkele uren later arresteerde de politie een verdachte, die werd omschreven als een lange zwarte man. In het huis van de rabbi in Rockland County waren tientallen mensen bijeen... voor de viering van Ganouka, het Joodse lichtjesfeest. De laatste tijd zijn er in de omgeving van New York geregeld antisemitische incidenten. Naar aanleiding daarvan zijn er extra politiepatrouilles in Joodse wijken en bij synagogen. De politie in Den Haag heeft gisteravond laat tien jongeren opgepakt... omdat ze op straat spullen in brand staken. Dat gebeurde in de wijk Leijenburg. Ook op andere plekken in Den Haag was het onrustig. Zeker één auto ging in vlammen op. Een demonstratie met fakkels in Scheveningen gisteravond verliep wel rustig. Enkele honderden mensen liepen daarmee in een optocht... om te protesteren tegen het besluit van de gemeente... dat de grote vreugdevuren met oud en nieuw niet doorgaan. De adresgegevens van verschillende beroemde Britten... hebben per ongeluk even online gestaan op een site van de overheid. Het ging om mensen die dit week einde... een onderscheiding hebben gekregen van de koningin. Het waren meer dan duizend adressen volgens de BBC. Onder hen bekende politici en beroemdheden als Elton John. Het weer nog op veel plaatsen ligt de vorst... en mogelijke misbank, verder zon- en sluierbewolking... en dat wordt ongeveer 4 graden. Morgen volop zon en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 TV Gelderland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 En hier eindigt dan onze uitzending van ZFM Klassiek. Met deze prachtige derde symfonie van Johannes Brahms. We wensen u veel plezier en een fijne zondag. Straks nog veel genoegen met onze collega's van de jazz. En wat ons betreft tot volgende week bij uw nieuwe ZFM Klassiek. Dank voor het luisteren. Tot volgende keer. <tied>